Volgens Toyota is bij exemplaren die sinds januari zijn verkocht niets mis, maar moet de rest van de auto's worden aangepast. Volgens Japanse media roept Toyota uiteindelijk wereldwijd de Priussen van het nieuwste type terug. Vorige week riep het bedrijf al 8 miljoen auto's van andere modellen terug, wegens problemen met het gaspedaal. Het CDA en de ChristenUnie zijn er niet gelukkig mee dat de PvdA niet wil bezuinigen op onderwijs. Fractieleider Hamer zei gisteravond dat onderwijs bij de komende bezuinigingsoperatie moet worden ontzien. En dat, terwijl de coalitiepartijen hebben afgesproken dat geen enkel onderwerp taboe mag zijn bij de bezuinigingen. De ChristenUnie vindt dat de PvdA niet allerlei beloftes moet doen, alleen maar omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Er is voorlopig geen akkoord over een toekomstige Nederlandse missie in Afghanistan, zegt de PvdA. De afgelopen dagen leek het erop dat de partijen het eens konden worden over het sturen van opleiders voor het Afghaanse leger. Maar de NAVO zou ook vragen om honderden gevechtsmilitairen. En de PvdA wil daar niet aan meewerken. In Utrecht zijn de vuilnismannen en schoonmakers van de gemeente vanochtend begonnen aan een 24-uur-staking. Huisvuil wordt niet opgehaald en de straten worden niet geveegd. De staking is onderdeel van landelijke estavette-acties... voor meer loon voor de gemeente en provincieambtenaren. Werkgevers willen geen structurele loonsverhoging geven. De vakbonden eisen 1,5 procent. In Amerika is een kijkcijferrecord gebroken. Gisteren keken 106,5 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd om de Super Bowl. Zoveel Amerikanen hadden nog nooit naar een tv-programma gekeken. Het record werd waarschijnlijk gehaald omdat de New Orleans Saints in de finale stonden... De overwinning van het team uit New Orleans wekte overal in Amerika veel emotie op vanwege de orkaan Katrina. Het weer, wolkenvelden en af en toe een opklaring. Later vandaag schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 2 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. Het. het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met. Met nu de herhaling van Zondag in Kermerland. 105.8 fm en Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Ja, goedemorgen of goedemiddag. Het is weer 2 uur geweest. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kermerland. En het is vandaag zondag 7 februari 2000. Zien. Nou, wat gaan wij hier in het komende uur allemaal uh, beleven? We gaan uh, natuurlijk naar het circuitpark Zandvoort toe... want daar uh, is de ene laatste race van de Winter Endurance uh, kampioenschappen begonnen. Uh, Jaap Koper is daar voor ons bij aanwezig. En we gaan weer kijken naar het voetbal. BVC Bloemendaal, uh, de club die wij uh, natuurlijk volgen hier op de zondag... speelt uit tegen Olympia. Verder is er nog het regio nieuws, het weer en muziek. Dit is Billy Idol met uh, Hot in the City. City hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Zondag in Kennemerland en uh, ja, wat is zondag in Kennemerland zonder voetbal en dan voornamelijk natuurlijk uh, zonder BVC Bloemendaal? Het is weer begonnen. BVC Bloemendaal speelt uit tegen Olympia en Jerk de Blauw is aanwezig. Ja, goedemiddag natuurlijk hier vanuit Schammerdijk, waar die wedstrijd op uh, het moment bezig is tussen Olympia Haarlem en uh, tussen uh, Bloemendaal. Ja, het is natuurlijk zo twee maanden terug dat er gevoetbald is. En het is de vraag hoe beide clubs natuurlijk uit die winterstop uh, terecht zijn gekomen. Bloemendaal heeft het voordeel dat hij nog aardig heeft kunnen trainen dankzij uh, ja, de welwillende medewerking van de buren HWS. Want op de grasvelden was er wat niet te trainen en dan mocht men gelukkig uitwijken naar de buren toe. En dat betekent dat ze dan toch nog op het kunstgrasveld een hoop arbeid hebben kunnen verrichten bij HWS En daarvoor natuurlijk... Ja, de dank, de dank namens, namens Bromendaal natuurlijk. Olympia, ja, wat dus ook wel regelmatig heeft kunnen trainen. Omdat men hier de beschikking heeft over een, een kunstgrasveld. Maar ja, indien het sneeuwt en het vriest, ja, dan mag je ook niet over kunstgrasveld. Dus dan wordt het lastiger natuurlijk. Dus we zijn natuurlijk benieuwd hoe beide clubs hier uit die winterstop vandaan zijn gekomen. Bromendaal wat wel een wijziging in het team heeft ten opzichte van, ja, van, van, van half december. Dat betekent dat uh, Hongers nu in het uh, veld gekomen is. Hongers die dus uh, centraal achterin staat na... Grijs shampoo Poelgeest, Omdat Robert Leunes op vakantie is en uh, welke klooster geblesseerd. Dus ja, dan moet je toch weer een andere aanpassing doen. Maar dat betekent niet dat men er slechter doen is. Komt er aan van Bloemen, aan de linkerkant via Thijshoffer. Thijshoffer weer de steel op Rick uit. Rik uit kan er niet bij komen. Maar het is Aarnezijde, de linkerkant hij die bal op niet. Plaatsen weer terug naar Joost Joosthoffer. En in één keer door weer naar Aerokijseweg kan hij erbij komen. De dus staalt John. staal John heeft die bal in zijn voeten. Krijgt van drie mannen om zich heen. En verliest die bal dan aan Jeffrey de Groot. Jeffrey de Groot weer dan meteen ver en diep te plaatsen, maar dat gaat niet. Dus die bal die gaat uit. En dat betekent dat we dan meteen Gooien via Gijs-Jan Poelgeest. Gijs-Jan Poelgeest terug naar Bassenwelz. Bassenwelz, die vandaag weer op doel staat uh, bij uh, dan Omdat uh, Pieter Rijtsma geplaceerd was geraakt bij de training. dus die in plaats meteen door naar uh, ...Jooshoff. Joostof meteen door naar Rick Rikuus krijgt van de groot tegenover zich. Die, die verliest de bal. En dat betekent dat de Olympia over kan nemen. En dus wederom hoofd. Die er tussen zit. Hier komt Joon. En Joon die maakt een overtreding. En die uh, gaat waarschijnlijk een, een, een, een kaartje krijgen. Of krijgt hij geen kaartje? Dus hij zet, gaat meteen uh, zijn borstzak trekken. En dat betekent dat hij nu toch een waarschijnlijk een kaart gaat trekken. Nee. Gaat hij wel een kaart geven? Gaat hij geen kaart geven? Ik kan het niet zien wat hij nou de bedoeling is. Ja, en dan geeft hij meteen een gele kaart aan Tim Jones voor een klein vergrijpje. Maar dat is onbegrijpelijk. Maar ja, hij zet natuurlijk wel eventjes neer hoe hij het, het moet hebben vandaag en hoe hij het wil hebben. En dat betekent dat Tim Jones voor de rest in deze wedstrijd moet opletten... Omdat hij niet tegen een tweede gele kaart aankomt. Want dan wegen meteen de sigaren. En dat zou natuurlijk dom en, en zonde zijn voor deze wedstrijd. Olympia, wat is bovenaan staat in deze pool? En eh, Bromendaal staat er een aantal punten achter. Dus Bron heeft niets aan vergelijkstel, Heeft niets aan maar zo moeten we winnen vandaag. Om dus, uh, om dus uh, naar boven te gaan, uh, te gaan kruipen na de winterstop. Ja, en uh, zoals ik zeg, er wordt aardig gecombineerd door beide teams. Men probeert allerlei te voetballen. Bloemenau probeert druk te zetten op de tegenstander. En Olympia moet daarmee omgaan. Kijken of er dus uh, ruimte komt voor uh, Olympia. Om dus uh, door de verdediging van Bloemenau heen te komen. Komt die vrije Ja, vliegt de Gouwt. Die gaat er meteen die plaats aan de rechterkant van veld naar de rechtsbuiten, Die pakt hem op. Maar het is daar aardigheid verder. Die niet op ik. En die kan hem niet binnenhouden. En dat betekent dan nieuw gooien voor uh, uh, Olympia aan de rechterkant. Uh, van, van het veld. En het is uh, Donnie Wiersma die die bal oppakt. Donnie Wiersma Wil kijken waar die een kan gooien. Weert een aan aanval op zoek. Zo ook. Want Joos al keer goed tussenkomt. komt. Wederom is het Wiersma. En is daar weer die assistent die weet. En wederom gaat die bal over de zijn. En nee, die wordt dan teruggeplaatst naar Roy van Ban. Roy van Ban. Kan die bal niet binnenhouden. Dat betekent ingooi voor Bloemendaal. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of er gevaarlijk komt. We uh, deze avond opzet van Loemau. De dus schrijfschamp. Hij strakt die wel rustig aan. Gaat kijken waar die een speler spelen. Neemt die bal aan zijn voeten. Aan dribbelen. Gaat kijken. Gaat kijken of hij een diepe paas kan geven. Ziet hij er een bewegen voor Maar heeft er geen raam die wel geplaatst. Plaats hem dan richting Rick Kuit. Rick Kuit, heet die van zijn voeten. Plaats hem tegen tegen de scheidsjaarteraan en krijg hem dan weer terug. Dus Kuit die hem weer terugplaatst naar Gijs-Jan Ga ja, je champagne verder? Achterin. Plaat die bal naar Joost Hogte. Plaat plaatsen verkeerd. En dan plaatsen ze dan in de voeten van uh, Bas van Schulz van, uh, van Olympia. En dan, zoals Schulz die die bal wil pakken, plaatsen het meteen aan de linkerkant van het veld helemaal. Maar die kan die man nooit bijkomen. en denk ik, ja, die houdt wel die bal winnen. Dat is de nummer 12 die die, wel, die die bal aanpakt. En dan moet hij dan om Sebastian Thomas zijn. Sebastian Thomas kan er niet bij komen. Dat betekent de eerste hoekschop in deze wedstrijd uh, voor Olympia. Dus uh, die gaan we nog even meenemen. Kijken wat het nog oplevert voor het doel van Bas van Wels. Bas van Wels zet zijn mensen neer. Zet Gijs aan de boel weer die eerste paal. En Kik Hongerswijk de tweede paal. En dat betekent dat Joan achterin gekomen is om dus uh, assistentie te verlenen. Haal Gijs gaat komt assistentie verlenen. Dat betekent dat Kink van de lijn afgaat. En dat Aleks Gijs op de lijn gaat staan. En dan is het daar de, de nummer 11, uh, Bas die de op gaat nemen. Aan de linkerkant van hetzelfde. Zal erin gaan draaien. Draait er ook in. Dan de moet Bas van komen. En dan moet er gaan door Jim Jones. En is de weer snel van Jordaan die hem en verder over. En dat betekent dat het gevaar geweest is in deze wedstrijd en dat de stand gaat uiteraard 0 tegen 0 is. Oké, okay, dankjewel Tjerk de Blauw. En we gaan snel door naar Joop van Nes, want hij was gisteren bij de wedstrijd uh, SV Zandvoort tegen Monnikendam En daar werden, ja, daar werden toch veel doelpunten gemaakt, toch Joop? Ja, inderdaad. Goedemiddag trouwens. En ook aan de luisteraars uiteraard. En heel veel. En uh, eigenlijk alleen maar door uh, het Zandvoortse team... dat dus uh, erg goed uit de, de, de, ja, de hele lange winterstop is gekomen. Want wat uh, Thierry de Blauw net al zei... Uh, het, het is uh, bij Zandvoort, uh, ik meen uit mijn hoofd... de 12 december geweest... ...dat ze voor het laatst gespeeld hadden. En ook Sandford heeft de beschikking over kunstgrachtsel... ...maar ook daar mocht er niks aan te keren niet op getraind of gespeeld worden. En dan is het dan alleen maar afwachten wat een, een team gaat doen... ...in de eerste wedstrijd na die winterstop. En ik moet je eerlijk zeggen, Sandford heeft mij verrast. Drie vaste basisspelers waren er niet. Er waren de broertjes Bas en Ronald Kales en Bas Limmers. ...die stonden op de, op de lange latter, zoals het heet, in Frankrijk... En daarvoor had uh, Pieter Keur en een aantal jongens uit de andere selectie van de tweede met name uh, uh, ingeschakeld om uh, Monniken dan. De hekkersluiter van de tweede klasse A uh, te bestrijden. En dat ging uitermate goed. Want al in de e minuut lag de bal erin. Een heel mooi doelpunt van Patrick van der Oort. Die een, een, een heel mooie voorzet uh, verzilverde. En Zandvoort terecht op dat moment uh, op voorsprong bracht. Uh, Monnikerdam uh, probeerde toen wat terug te doen. Kwam wat meer, er kwam wat meer druk op het doel van Zandvoort. Uh, en uh, Boyd is vet. Ja, ik, het kan niet anders. Deze man is zo ontzettend goed. Is misschien wel de beste keeper van de hele regio. En die uh, stond uh, zo'n mannetje. Uh, zelfs toen uh, uh, Monnikendam in de 40 minuut een penalty kreeg. Die werd, uh, het was in mijn ogen, want ik stond er heel vlakbij, een onterechte penalty. Daar is discussie over laten ontstaan. Maar goed, in mijn ogen was hij onterecht. Uh, maar hij stopte hem dus ook. En ook de inzet van uh, een, een, een ploegmaat van Monnikendam, die al in het 16 meter gebied stond voordat de bal genomen moest worden, werd uh, keurig door de, de vet uit het uh, goal geranseld. En twee minuten later lag de bal via een, uh, het voet van uh, uh, Nigel Berg... Met een hele mooie bal. Ja, men zegt het was een voorzet. Ja, je kan ook zeggen het was gericht op goal. Hij ging vierde de paal erin. De standpunt leidde dus bij rust al met 2-0. En de dezelfde berg, die had uh, in de 46e minuut ook weer uh, een doelpunt. En ja, toen was eigenlijk de strijd gestreden. Monnikerdam, <coughs> sorry, die... Uh... Kon, het kon eigenlijk helemaal niks meer. Er kon, kon geen druk zetten meer op Zandvoort. En Zandvoort kon uh, zijn gang gaan. en Met gevolg dat uh, Weer de Berg. En die is terecht man of, man of match geworden. Zijn derde doelpunt kon maken. In de 72e minuut. En dan nog een keertje zorgde voor een voorzet. Die uh, heel goed gezien trouwens. Door Michel daan aanvoerder. Van de uh, uh, gelegenheidsaanvoerder van dat moment. Een overstapje maakte. Waardoor Max Aardenwerk helemaal vrij kwam voor goal. En heel simpel de bal achter de doelman van uh, Konden kon plaatsen. Zandvoort uh, heeft deze wedstrijd dus met 5-0 gewonnen. En stijgt een plaatsje. En het staat eigenlijk maar uh, drie punten achter op de nummer... Uh, nee, vier punten achter op de nummer drie. Dus ja, wie weet kan er nog iets moois gebeuren, Lena. Ja, inderdaad. Ik hoor het uh, zo allemaal aan. En ik denk dat als je het inderdaad volgt... dat het, uh, dat het vrij spannend gaat worden. Ja, uh, ja kijk, Zandvoort heeft dus in, in, in het begin van de de competitie het heel goed gedaan. Daarna was het een, een, een hele mindere periode... waardoor ze eigenlijk gingen afzakken naar een heel bedenkelijk niveau. Maar sinds uh, half november hebben ze de wedstrijden gewonnen... en staan nu op de zevende plaats. Nogmaals met uh, vier punten achterstand op de nummer drie. Dus... Uh, er gloort iets moois. Kampioen worden lijkt me sterk. Ik denk niet uh, dat dat gelukt. Want gisteren heeft ook uh, bijvoorbeeld... CSW, de trotse aanvoerder van de lijst uh, voor de winterstop... Uh, verloren van Marken. Marken staat nu nummer 1. En uh, ja, ik, het gaat tussen die twee. Sanford zal zich daar niet in kunnen mengen. Maar ik denk dat uh, aan het einde van het seizoen... Sanford gewoon in deze tweede klasse kan blijven. Op een heel simpel feit dat ze uh, uh, uh, niet in degradatiezone komen. Maar mochten ze eventueel nummer 3 worden... Want dat is het einde van het seizoen is dat heel belangrijk. Dan ga je een klasse hoger. Omdat er volgend jaar die nieuwe uh, topklasse is in het amateurvoetbal. En de nummers drie van uh, elke competitie. Die gaan sowieso promoveren. Of je nou kampioen bent of periodekampioen, Maakt niet uit. De nummer drie gaat ook promoveren. En dat zou voor Sanford dan de eerste klasse betekenen. Dat is weliswaar natuurlijk uh, een minder eerste klasse dan uh, dit jaar. En de afgelopen jaren. Want uh, die topklasse wordt dan gecreëerd. Maar je speelt je toch eerste klasse. En dat is toch prettig denk ik. Ja, nee, dat is uh, helemaal waar. Uh, nou, we gaan het uh, nog even afwachten. Dus uh, ja, de komende wedstrijden uh, zijn spannend voor SV Zandvoort. Joop van Nes, dankjewel. Ik weet dat je nu naar uh, de krog gaat voor een uh, jazzconcert. Ja. Ja, dus, uh, ja, nou, uh, schiet op, want het is bijna half drie. Ik ja. uh, zou zeggen, ik hou je niet langer van je tijd. Uh, Joop van Nes, dankjewel in ieder geval uh, dus voor uh, ja, jouw verslag van de wedstrijd. Uh, SV Zandvoort tegen Monnikendam. Ja, dat was even een uh, oude uit de jaren 60. Joe Cocker was met uh, She Came Through the Bathroom Window. Uh, we gaan even naar het circuitpark Zandvoort, want daar is de ene laatste race bezig wat betreft de winterkampioenschappen. En uh, Jaap Koper is uh, voor ZFM Zandvoort en AB Radio daarbij aanwezig. Jaap, goedemiddag. Dag, uh, Lena. Ja, ik uh, loop nog net niet in Polonaise uh, naar het uh, circuit, want uh, ik heb me laten vertellen dat er een uh, videoclip wordt uh, geschoten in Zandvoort. ...van een carnavalskraker, maar ik, uh, ook dat weet ik niet helemaal zeker. Maar we... Nou, klopt niet helemaal, maar ik zal het je zo eventjes ja, vertellen. Nou, vertel het maar dan eventjes uh, straks als ik klaar ben. Is goed. Eerst eventjes uh, gewoon kijken naar wat er uh, hier gebeurt. Actueel is dat er een code 60 uh, uitgegooid uh, is uh, door de, de organisatie van de DNRT... ...want uh, dit wordt uh, niet door de reguliere kampioenschap georganiseerd of door de, de reguliere organisatie die ook de A-evenementen voor een rekening neemt hier op het Park Zandvoort, maar door de DNRT uh, die doen dat al een paar jaar zo op deze manier en uh, dat betekent dat uh, alle rijders gewoon 60 km per uur dienen te rijden omdat er ergens op de baan een, uh, een ongeval heeft uh, plaatsgevonden Nou, dat was net uh, ook al het uh, geval uh, toen uh, zijn er een aantal heren uh, met elkaar uh, jou, een beetje geraakt met een vangrail in de ugrondbocht. En dat uh, heeft uh, geresulteerd dat er een aantal mensen ook uh, die uh, ja, dat niet overleefd hebben. Of tenminste de, de auto niet. Uh, betrokken was bijvoorbeeld uh, de van, uh, het bio van Riet en Steenmetz die uh, daar uh, wat mee te maken had. Ja, en we hebben ook uh, al eventjes uh, aan het begin van deze wedstrijd uh, ja, een, uh, een tweetal aan kop gezien. En dat waren de heren die ook het kampioenschap op dit moment leiden. Sebastian Blekemolen en... Zandvoort, Ronald van der Laar, die, die hadden de, de kop genomen... maar het ging toch niet zo als het zou moeten zijn voor, uh, voor, dit, uh, voor dit duo. Uh, en uh, ze hebben inmiddels alweer ja, plaats moeten maken voor, voor op dat moment uh, op koprijden. Een Radical, dat is zo'n open, ja, open sportwagen zou je bijna zeggen... die gaan het uh, komende seizoen uh, wat, uh, wat vaker hier op het circuitpark Zandvoort zien... Uh, die wordt nu bestuurd door Marijn van Kalmthout en Danny van Dongen. afgelopen donderdag nog uh, deel uitmaakte van de bar battle. <coughs> Excuus, even voor een kugje. Uh, <coughs> en die, uh, die twee, van Kalmthout en uh, van Dongen, die rijden met die reddle uh, rond. En hebben even een, tijd, uh, een tijdje op kop gelegen, maar inmiddels hebben ze ook uh, uh, de, de koppositie af moeten staan. Aan hoevert Forst, Wilco Becker en Harry Kolen, Die rijden met een, uh, met een megaan, uh, met een Megane op uh, kop. Maar dat is een oude, wat een uh, verouderde type megaan. Er, er zou ook een nieuwe uh, megaan rijden van, uh, van een uh, andere, uh, van een andere duo. Uh, Belen en uh, Schothorst. Uh, die uh, werd ook uh, echt gesponsord door uh, McGregor. Maar die auto is niet uh, verder uh, vertrokken. Want er was behoorlijk wat schade aan uh, de wagen. Uh, dat uh, heeft er toe geleid dat het dus nu een wat verhoudende metaan uh, rondrijdt. Maar die rijdt dus nu wel op kop. Uh, dan nog eventjes kijken hoe het verder in die divisie 1 uh, eraan toe gaat. Uh, Kees Bouwhuis, uh, Michel Blekemolen en Jeroen Blekemolen. Die rijden nu op de <coughs> derde plaats uh, overal rond. Uh, dat is uh, interessant uh, voor uh, onze Bloemendaalse uh, uh, luisteraars. Want ja, Michel en uh, Jeroen die komen daar dus uh, vandaan. Uh, kijken we nog even verder aan uh, wat de rijders uit de regio betreft. Dan uh, komen we terecht op de tiende plaats. Peter Fontijn en Peter Furt uit Zandvoort tegen. Ook zij rijden weer, uh, weer eens rond. En het was vanmorgen al gelijk leuk. Want uh, Peter Furt uh, stapte in de auto. Maar uh, het eerste, allereerste rondje in de opwarming uh, legde, ja, zat, uh, zat er een stuur aan. En Peter was een beetje te enthousiast. En bij het uitkomen van Ugenots bocht was het in één keer over het was uh, de terug op. op. Ja, en daar... Uh, kon de BMW niet zo uh, erg goed tegen. Dus het uh, was weer eventjes schrikken. Het hele veld eromheen rijden. En uiteindelijk uh, konden, uh, konden de mensen dan toch gewoon weer verder. Peter Furt uh, mocht uh, beginnen met uh, de wedstrijd. Was een beetje, uh, ja, een beetje nerveus. Want het is toch weer een tijdje terug dat hij voor het laatst met uh, dat apparaat gereden heeft. Maar goed, het uh, gaat ze goed af. Dus ze rijden op de tiende plaats. Nou ja, zoals uh, gezegd. Sebastian Bleekman en Ronald van der Laar uh, die zijn wat teruggevallen na een pitstop. Rijden nu op de twaalfde plaats rond. Uh, kijken we naar de divisie 2, want daar zit ook de concurrentie voor, uh, voor het duo uh, Blekemolen en Van der Laard, Want uh, in de divisie 2 rijden Rob de Laat en Theo de Printer nu op kop. En zij zijn de kampioenen van het afgelopen jaar. En als uh, zij op deze plek blijven rijden, dan zullen zij het overal klarsoment uh, na vandaag gaan leiden. Maar goed, zover is het nog niet. Uh, Rob Laat en Theo de Printer rijden in een BMW. En ze liggen op de negende plek. Maar ze leiden dus divisie 2. In de divisie 3 kijk ik uh, dan nog even verder. En daar rijdt een beest van een BMW rond. Uh, waarschijnlijk hebben ze die... Uit de WTCC gehaald. Maar dat, ja, dat waag ik dan toch nog even met, met de nodige twijfels te zeggen. Uh, het is van Raymond Coronel en Maracosta die op de zesde plaats rondrijden. Maar zij rijden met een, met een BMW En die zijn de koplopers in divisie 3 en in divisie 4. En dan moet ik even naar een ander scherm kijken. Dan moeten we kijken waar het. Ja, dat scherm verspringt nu net. Uh, maar dat is dan de het uh, ja, zijn de dieselauto's die daarin uh, rijden. En dan moet ik even wachten tot het scherm uh, weer uh, verspringt. Want ik heb het even net niet uh, helemaal uh, meegekregen. Daar... Nou, dat maakt niet uit. Ja, weet je wat, ik zal je anders zometeen even terugbellen. Want dan. Uh, ja. dan uh, ja, ik heb hem hier. Ik heb oh. hem hier. Oké, okay, want anders uh, gaan we ja. snel naar Tjerk de Blauw. Ja, Lef Friedman en Teun van Dam zijn de koplopers in die uh, in die klas. Ja, ik moest, uh, dat gaat dan allemaal zo traag. Dus nee, dat ma maakt helemaal niet uit. uit. Oké, okay, nou dan zijn we weer bijgepraat over alle vierde klasses. Jaap, ik ga je zo meteen weer terugbellen voor een volgende update. En dan gaan we nu even snel naar de wedstrijd Olympia tegen, Schoot, of Schoten, Olympia tegen BVC Bloemedaald. Jerk de Blauw. Ja, waar we hebben een hele leuke wedstrijd zien vanmiddag hier in Schalkwijk. Waar Bloemendaal net al een kans had. Het was dat die bal van de lijn afgehaald werd. Want anders had Bloemendaal hier op 1-0 gestaan. Bloemendaal, wat vaart die het voetballen Ze is er gaan. Tim Jong, Tim Jong Kan hij die bal krijgen? Hij heeft er nog steeds zijn voeten. En uh, de scheidszitter geeft die bal uh, achter. Maar volgens mij werd hij aangetikt uh, van uh, achter. Maar hij geeft hem niet. En dat betekent dat die bal gewoon achter werd. werd. Zoals ik net zeg, een minuut zeven uh, geleden was het, uh, het uh, Bartelsnel die heel goed doorging. En Bartelsnel gaf die bal voor. En uh, die kon net van die lijn afgehaald worden bij. Mario Dornbos Die had uh, assistentie nodig van uh, zijn uh, verdediging. Anders had we nog een ene één Maar ja, alles is het nog niet hebben, natuurlijk. Dat betekent dat van klok gezet. de rechterkant van het veld. Via de nummer 11, Basjols. Basjols. Plaatsen we dan door naar Hunting. Hunting meteen door naar de linkerkant. Melvin Jordaan. Melvin Jordaan heeft de bal op zijn voeten. Gaat kijken wie hij doen kan. Krijgt van Sebastian Thomas tegenover zich. Sebastian Thomas is het kijken naar de bal. Melvin Jordaan maakt steeds schijvenwerkingen. Plaatsen we dan door naar de nummer 8. Naar de Fransman komt Melvin Jordaan het zadgebied binnen. Melvin Jordaan krijgt van Sebastian Thomas tegenover zich. Krijgt er weer. Tegenover zich. Die assisteert eraan goed in die verdediging. En dat is dan, kijk, hongers was het. En dat is uh, die bal over de zeilen heen. Dat betekent een ingooi voor Olympia aan de rechter de linkerkant van het veld. die is uh, de nummer 8 de, uh, die ze daarmee gaat uh, bemoeien. Achmed de Lok. Achmed de Wok. Hij wel die bal teruggegooid. Gaat hem dan voorzetten. en ik kan hem niet voorzetten. moet hem terugleggen naar, uh, naar uh, een andere speler. Komt een uh, Melvin Joda aan de linkerkant van het veld. Heeft die bal nog steeds zijn voeten? Wordt er overtreding gemaakt? Wordt die door de scheidsrechter? En is het bieren, die is een bier die rustig die wel oppakt. Die plaatst gelijk door aan de rechterkant van het veld. Maar wat snel, gooit die bal het over de omdat er Achmet Hoel heb uh, geplaatst op het veld ligt. En dat betekent dat er een assistentie moet gaan, uh, gaan komen uh, in het veld. Ik zeg al, een aardige wedstrijd om naar te kijken. Allebei de ploegen die uh, vol op uh, voetballen. Het is uh, niet de ploeg die dus afwacht het veld, Nee, het is allemaal een vol van de aanval. En dat is natuurlijk een uh, leuke wedstrijd om naar te kijken. Vooral zo naar de winterstop. Ja, het veld is een beetje hollerig. Het veld is af en toe een beetje glad. Maar daar kan iedereen mee, uh, mee leren leven. En dat betekent dat af en toe dat nu weer staat. En dat die ingooi genomen kan worden. Het dus zal teruggegooid worden naar de verdediging. Nee, hij gooit het naar zijn eigen man toe. En dat dat die bal nu dus over de zijlijn heen gaat weer... En dat uh, Kikhond dus rustig die bal kan oppakken. Om dus geen in te gooien naar heel lang, overal overal... ...en Sebastian Thomas. Sebastian Thomas die een soort positie inneemt uh, in het team van uh, Kees Muis. En jouw softcore is een zeer vertrouwde positie. ...linkt in uh, natuurlijk is het uh, je Sebastian Thomas die die bal kan oppakken, gaat oppakken. En dan probeert hij te gooien naar een snel. Die kan erbij komen. Dus weer die weer een goed doorkomt. weer kan erbij komen. En het dus is snel die uh, de bal niet kan binnenhouden. En dat betekent dat uh, als je Winken... Die, uh, die bal kan oppakken. kan gaan ingooien naar Hunting. Hunting, hunting die valt zijn voeten. Krijgt dan Kuiten zijn nek. Kuiten uh, plaatsen. We moeten we hem terugplaatsen. En, uh, en dit betekent dat uh, Jeff de Groot die bal aan zijn voeten heeft, die zal hem niet gaan plaatsen. Je ziet bewegingen bij Olympia. Komt hij wel ook? Diep richting de spits. Want de schijs die hem goed oppakt. En is het daar uh, Tim John, die de bal doortransporteert uit zijn broer Paul. Paul, pakt hem aan zijn voet. Plaat hem meteen door de linkerkant. Adel Gijswer. Adel komt komt meteen weer terug naar, naar uh, Rick Kuip. Rick Kuip. kan niet erbij komen. Rick Kuit kan er niet bij komen. Dat betekent dat die bal door zijn linker teruggebord wordt naar uh, Mario Dornbos. En dat betekent dat de Olympia aan de rechterkant eruit kan komen met is het zit daar de rechtsbek. Die zal hem ook even weer een diepte spelen. En dan uh, moet daar de spits komen. En dan staat de nummer 2 helemaal vrij. Oh jongens, zo! Oh! De nummer 2 staat helemaal vrij. En die plaatsen zo uh, beheerst in, uh, in, uh, in de linkerhoek. En het is het Tony Wierslaat die is, uh, hier de score over in deze wedstrijd. En zo staat Olympia voor in deze wedstrijd met 1-2-0. Have you ever seen the rain van de Creedence Clearwater Revival? Ja, uh, yeah, uh, onze vliegende reporter mag ik wel zeggen, Michel van Berga, afgelopen donderdagavond was, nog, was hij bij een, een protest uh, van mensen tegen de komst van de zuid bus door Haarlem-Noord. En ze zullen hem zometeen eventjes uh, aan de tand overvoelen. Maar uh, op dit moment is hij bij het Toekan Hotel, want er schijnt daar een brandje te zijn. Michel, goedemiddag. Goedemiddag, ja, het klopt. Uh, ik sta inderdaad bij Toekomst Hotel in uh, Haarlem Zuid. Daar uh, is de brandweer juist uitgedrukt voor een, uh, ja, een binnenbrand in het hotel. Maar ik sta ervoor en het, uh, het lijkt allemaal wel rustig, dus het uh, valt volgens mij wel mee. Geen gewonden? Uh, volgens mij ziet het er inderdaad niet uit dat er gewonden zijn gevallen. De brand is naar binnen, maar mensen maken zich nog niet zo heel druk, dus het zal allemaal gewoon meevallen. Oké. Okay. Wat kan je iets zeggen over de, de schade of zo, of uh, over rook? Daar kan ik nog helemaal niets over zeggen. Ik kom net aan. En de brandweer die, ja, die staat ervoor. Die zijn nu binnen het kijken. Maar ze zijn niet druk met slangen in de weer. Dus het, het zal allemaal wel meevallen. Oké. Okay, misschien was het zelfs wel een vals alarm. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, waar ik je eigenlijk voor belde natuurlijk was dus het protest uit Haarlem-Noord. Want afgelopen donderdag zijn er mensen die hebben geprotesteerd, geprotesteerd tegen de komst van de zuidagent, En dat hebben zij gedaan op de Grote Markt in Haarlem. Ja, waarom protesteerden zij dus eigenlijk? Nou, de plannen van de gemeente Haarlem zijn om de Zuid-Agentbus door te ja, laten lopen via de Rijksstraatweg Haarlem-Noord in. En ja, de bewoners daar die, die waren daar veel op tegen. Maar waarom zijn ze daar dan op tegen? Gaat het om, om het principe? Of is het puur dat ze uh, minder mensen op die weg willen hebben of minder verkeer? Wat, wat is het een beetje? Het gaat vooral om de buurtbewoners en winkeliers uit de omgeving. Waar ze bang voor zijn is dat er ook minder parkeerplekken zullen zijn... waardoor er minder conditie zal zijn. Er zijn een tal van punten waarom ze erop tegen zijn... dat die zuid door haarlem noord overrecht straatweg moet lopen. En Ze geven ook graag alternatieven aan van andere mogelijkheden... waar die bus kan rijden. Want Welke alternatieven waren dat dan? Of kun je er eentje noemen? Uh, nou, onder andere, dat heb ik uh, later gehoord, dat ze uh, willen kijken of die over de westelijke randweg op eventueel de, ja, de, de, de voedselweg kan lopen. Daar zijn ze nu uh, naar aan het kijken ja, wat de mogelijkheden zijn. Oh ja, want die loopt in principe parallel aan de Rijksstraatweg. Klopt. Ja, ja. Uh, maar ja, jij zegt uh, het gaat misschien ten koste dan van parkeerplaatsen en eventuele klandizie, Maar als een zuid met allemaal mensen erin uh, een aantal keer stopt op die Rijksstraatweg, dan... Uh, dan kunnen er toch ook juist meer mensen komen om bijvoorbeeld even snel een boodschapje te, te pikken? Ja, dat ben ik met je eens. Ik, uh, ik woon zelf ook in de buurt en op zich ben ik ook een voorstander van dat die er gewoon wel komt. Maar uh, ja, wat ze aangeeft is dat er dan maar een beperkt aantal haltes zullen verschijnen. Dus dat ja, het voordeel uh, maar gering is daarvan. Oké, okay, dus dat is eigenlijk het, uh, het punt? Ja, ja. Dus als er meer zouden stoppen, dan zou het misschien nog wel uh, positief kunnen uitvallen? Nou, ik uh, het, gezien het waslijstje wat ze hebben opgegeven, uh, denk ik niet dat ze uh, ervoor zullen zijn. Uh, het was wel zo dat ze hadden verwacht dat er een uh, mannetje 150 a 200 uh, op de grote markt aanwezig zouden zijn. En dat waren er maar een stuk of uh, 50. Oké, okay, dat geeft misschien. was ook uh, iets, iets kleiner. Ja, dat geeft misschien toch ook wel aan dat, dat er niet heel veel mensen op tegen zijn. Ja, of ja, veel mensen laten het misschien een beetje lopen. Maar ja, uh, het is natuurlijk ten nog wat nog plannen. Uh -huh. en, uh, ja het, het werd afgelopen donderdag in de, in de vergadering besproken. En ja, ze willen toch graag een stem laten horen. Ja, want de Rijkstraatweg is, uh, nou het is niet een hele brede weg. Maar uh, willen ze dan eigenlijk die zuid op die weg laten rijden? Of net als in, uh, bij de Europawijk, uh, zeg maar, op Europaweg in Haarlem een extra busbaan uh, uh, ja, maken. en uh, wat ik ook hoorde, in ieder geval wat, wat de actiegroep aangaf... Uh, dat is dat uh, er uh, waarschijnlijk maar één richtingsverkeer over Rijksstraatweg uh, zou komen. Oké, okay. ja. In hoeverre die plannen, daar durf ik niks aan te zeggen... dat las ik bijvoorbeeld in de podcast, de flyer die ze uitdeelden afgelopen, afgelopen donderdag. Mm -hmm. Dus, uh, maar ja, de plannen zijn nog nog vers. Dus ja, hoe dat precies gaat aflopen, weet ik niet. Oké, okay. nou dat horen we dan wel weer uh, in een later stadium. Uh, nou, ik zei het al, vliegende reporter, uh, vrijdag, een dag later, ben jij ook nog naar, uh, naar een, uh, een sportclub geweest, want daar werd er iets georganiseerd om geld in te zamelen voor Haiti. Ja, in een uh, basisschool in, uh, in Haarlo-Noord hadden ze uh, in de gymzaal hadden ze een speciale aerobic uh, middag georganiseerd om... Uh, ja, geld in te zamelen inderdaad voor Haiti uh, En dat was uh, druk bezocht door jong en oud die in, uh, ja, een les aan het volgen waren. En uh, ja, daarmee bezig waren om, uh, om geld in te zamelen. Want weet je ook, ik weet in ieder geval dat mensen minimaal 2,50 euro moesten betalen voor het uurtje aerobics. Weet jij wat de totale opbrengst is? Uh, de totale opbrengst was toen ik daar foto's op gemaakt nog niet helemaal bekend. Uh, het was in ieder geval een vol drukke zaal. En uh, onder andere uh, mensen van de markt die hebben uh, gratis fruit en uh, drinken gegeven. Zodat, uh, ja, ten, ten bate van de ijsje. Dus om, uh, om de middag nog geslaagd te maken uh, heeft de markt ook zijn steentje aan bijgedragen. Oké, okay. nou ja, dat is... Uh is in ieder geval fijn om te horen. Ik weet, er zijn nog veel meer acties hier in de regio uh, uh, ja zomaar spontaan ontstaan... om uh, de mensen uit Haiti te helpen daar uh, zometeen nog meer over. We hebben een uh, item nog van uh, Marvin, uh, die ook nog ergens heen is geweest... Om, uh, waar ook geld ingezameld werd voor Haiti. Nou, Michel, misschien dat we je later op de middag nog even terug willen... om te kijken hoe dat uh, met die brand is gegaan waar je op dit moment bij bent. Maar in ieder geval bedankt voor dit moment. Uh, ik heb er een kleine update van. Dat is dat er een aantal brandweermensen uh, weer... Uh, naar buiten zijn gekomen en nu weer plaatsnemen in de brandweerwagen. Een andere commandant zal weer terug naar binnen. Maar het, het lijkt allemaal wel mee te vallen. Oké, okay, nou dat is uh, toch de, de laatste update. Dankjewel in ieder geval. En uh, ja, tot de volgende keer. Uh, Michel van Bergen, wil u meer info over nieuws en alles wat te maken heeft uh, hier in de regio. Check dan de website www.michielvanbergen.nl. outside on my window And they told me I don't need to worry Summer came like cinnamon. so Ja, dat was Corinne Bailey met Put Your Records On... hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we gaan snel naar de wedstrijd Olympia tegen BVC Bloemendaal... waar ja, toch alweer tegen werd gescoord door Donny Wiersma. Daar, werd het dus, daar staat het 1 tegen 0. Hoe staat het er op dit moment voor Tjerk de Blauw? Het steeds uh, 1-0 in die wedstrijd, maar net was er een goede kans... van Sebastian Thomas haalde handen vernietigend hard uit... En, en uh, Mario Dorm was de toelman van Olympia. Die kon hem nog alleen maar wegstompen. En uh, toen was er met de een paal, een, een, een, een been van een paal, uh, John Bain, Maar die kon hem net niet erin krijgen. En nu is de kuid die aan de rechterkant die bal onderschept. En over de zijde aan de heen plaats. Het is een alleraardige wedstrijd om te kijken, natuurlijk. En uh, we doen er van alles aan om die gelijkmaker uh, te proberen te maken hier in deze wedstrijd. En uh, ja, uh, weet het, uh, Olympia heeft eigenlijk uh, niet zoveel kans gehad. Maar die ene kant was net voldoende, natuurlijk, voor iets om die bal uh, erin te knallen in het uh, doel. En dat betekent dat Olympia nu weer aan van kloof zet. dat is daar een Mel. Vind. Het is daar nee. Minken die, die een uh, gooi geeft over ik uit... maar dat mag met een En dat betekent dat hij die, die ingooi mag gaan nemen van de linkerkant van het veld. Dat is uh, Melvin, niet de en plaats naar Melvin. Ik kan daar uh, ons zijn, kan die bal niet veroveren, wordt die teruggeplaatst. En die wordt even doorgeplaatst. En die is daar Sebastian Thomas die er goed tussenkomt... Maar het is dan een hele vreemde bal. Is het daar? Dan wordt een overtreding gemaakt op, uh, op Sebastian Thomas. En uh, er uh, komt waarschijnlijk uh, een kaart aan. Uh, waarschijnlijk uh, voor als je Minke... Maar ik zie hem grijpen, maar ik zie hem nu niet uh, naar zijn borst. schrijven. dat betekent wel dat daar uh, Sebastian Thomas uh, op het veld ligt. En dat het spel eventjes uh, stil ligt. Even kijken wat de scheidsrechter aan het doen is. En dat betekent dat hij gevloot heeft. En dat dus ervoor zorgen dat het veld in uh, mag komen. Om dus uh, Sebastian Thomas uh, op te lappen. En dat betekent dat hij nu toch een kaart gaat trekken. Of geen kaart trekken. Nee, uh, hij had hem op zijn zak. Uh, de hem. En dat betekent gewoon dat uh, de vrije trap uh, gaat, uh, gaat worden. Naar alle waarschijnlijkheid. Dus Minken die erbij staat. Maar Minken die krijgt nee, de tikje van weer. En dan weet je dan Minken. Dan neemt hij meteen een is een, een, een, een, een, een eigenlijk. Of een andere speler. En uh, dat is. Uh, ja, dat is, uh, de type die, dus, uh, die dat altijd doet dat zo kunnen al jaren. Maar dat betekent al dat Schijzer terug, terug staat uh, te debatteren van uh, wat gaan we nou doen. Nee, de gooit, hij geeft toch aan, aan, uh, de ingooi aan Olympia Haarland. En Olympia dan kan dus die wedstrijd gaan hervatten aan de linkerkant van het spel. Schijzer staat erbij. Dat is uh, als een linker die die bal gaat ingooien, gooi je dan naar Hunting. Hunting terug op linker. linker weer dan te plaatsen, maar dat gaat niet goed. Zaligijzer dus wil die bal kunnen oppakken. Kan Aligijzer weer die bal goed plaatsen. Nee, kan hem niet goed plaatsen naar uit. Dat betekent dat die kans verkeken is dat Dormos die bal kan oppakken die moeten we dan meteen door uh, plaatsen. Maar het is goed. Die paal die dingen ertussen zit. Of paal uh, Joan ertussen zit. Dat betekent dat die bal helemaal aan de linkerkant uh, van het veld. Over de zeilen heen gaat. Maar dat is al een voordeel van Olympia. Maar dat betekent dat hij het ophoudt. Het is dan John die die bal weer terug gaat veroveren. Het is een aardig ijsberg. Aardig bal heeft de bal wordt een overtreding gemaakt door de nummer 12. Maar dat mag doorgaan. van de scheidsrechter. Zeg maar. En heel veel mensen de denken: hoe kan dat nou weer? Maar uh, het is er toch de uh, ingooi die, die kan komen. Dus dan komt die bal meteen lang en diep naar voren getropt. En dan zal het kick komen, Ze moet die bal weghalen. Dat doet hij heel, heel goed. Is het weer. De die die bal kunnen oppakken. Die moet dan terugplaatsen naar uh, Sebastian Tovens. Sebastian Tovens naar Wattersnel. Watersnel heeft die bal aan zijn voeten. We weten dan om Hink heen te komen, dat weet niet. Maar dat is een ingooi voor de voetbal. En het is dan uh, Sebastian Tovens die die bal snel oppakt. Die plaatsen naar Rick uit. Rick uit denkt nog goed aan op zijn worst, En plaatsen we dan terug naar Sebastian Tovens. Sebastian Tovens. ze weer dan taaltje om bereiken. Doet het ook heel goed. En die bal die wordt dan hard weggetrapt in de verdediging van uh, van uh, Olympiaan. Maar het is daar dus. Uh, uh, het is daar dus uh, uh, Melvin Jordaan die zich dus, uh, gaat liggen. en daar wordt het tegen En uh, ja, de zegt, je moet eens de andere kant op kijken, zeggen wij dan. Hè? Want het is niet helemaal die natuurlijk, met het uh, fluit Maar dat betekent dan een vrije trap voor de Olympia, eigenlijk op het middenveld. En Nelvin uh, Jordaan laat die bal rustig liggen, want hij moet gewoon uh, bij de middenlijn, moet hij genomen worden. Dus gaat hij hem dan ophalen en die zal hem terug gaan plaatsen. Plaatsen ook keurig terug. En dan is dan Minken die die bal uh, zal gaan trappen. Minken neemt die bal neer. En de scheidsrechter gaat naar voren op toe om te kijken van of er geen redenen hey, gaan aan gebeuren te kijken. Dat kan ook nog eens zijn. Maar die vrij trappel genomen. Zoals Antovis die die wel goed oppakt. Laten we meteen door aan de rechterkant hetzelfde. Paaltje ook. Paaltje ook een heet de bal eens. We nu vanuit de scheidsrechter al... En dat betekent hier in deze wedstrijd 1 tegen 1. Oké, okay, dankjewel. Tjerk de Blauw 1-1 dus. Uh, de rust in. De T staat te wachten. En uh, na, drie, uh, na de klok van 3 dan uh, is de ploeg weer paraat. En uh, zullen we kijken of de T geholpen heeft. Nou, zometeen gaan we nog verder naar het circuitpark Zandvoort. Waar natuurlijk uh, ja, de ene laatste race van de winterkampioenschappen wordt Gehouden. Maar nu eerst Lee Towers met I Can See Clearly Now. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Met de ICNC clearly. Nou, en uh, ja, kunnen eigenlijk de coureurs uh, die nu meedoen met de Winter Endurance Face uh, ja, kunnen die ook uh, duidelijk zien? Ja, koper. Ja, ze kunnen heel duidelijk zien. En donderdagavond, uh, nadat ze de Bar Battle hebben gespeeld, kunnen ze dat zeker wel. Want uh, Danny van Dongen was een van die deelnemers van, uh, van de Bar Battle. En ja, dat plaatje van Lee Towers, dat uh, kon wel uh, heel goed van toepassing uh, zijn voor Danny van Dongen. Want uh, samen met Marijn van Kallenthoud leiden ze weer op dit moment in uh, de wedstrijd. Dus het uh, ziet er weer uh, voor de redderkoolrijders uh, uit hoofddorp en zandvoort er weer uh, redelijk goed uit. Uh, ze zijn ook net uh, net uh, voorbijgekomen. Uh, de divisie 1 wordt dus nu aangevoerd door uh, een hoofddorps en zandvoortse tuiaut. Daarachter vinden we dan uh, een drietal rijders en die komen dan uh, uh, ook uit uh, hier. Twee daarvan zeker uit uh, de regio. Dat zijn Misha Bleekemolen en Jeroen Bleekemolen uit Arnoud. En Dan uh, Kees Bouwhuis is uh, de derde rijder van, uh, van het Spul. Die rijden op dit moment op de tweede plaats rond. Dan een wat verouderde Megane. Of tenminste het model wat uh, achter de nieuwe Megane is uh, uitgebracht. Van Hoef het vors Wilco-Pekker en Harry Kolen. Die vinden terug op uh, plek nummer drie. Nou, dan uh, kijken we nog even verder wat er uh, gebeurt in de divisie 2 daarin. Uh, hebben Rob de Laat en Theo de Prenter nog steeds uh, de leiding uh, in handen. Was trouwens, uh, maar daar kom ik zo op, uh, nog even met die code 60 nog uh, een uh, verhaal apart. Uh, maar Rob de Laat en Theo de Prenter hebben dus uh, voorlopig uh, de leiding in het uh, klassement van de divisie 2. Uh, dan in divisie 3 is het uh, Mara Koster samen met uh, Raymond Cornel die op dit moment... Uh, de leiding in handen hebben. En het is inderdaad toch een, uh, een BMW die uh, uit de WDCC uh, terecht is uh, ge gekomen. En uh, die, hebben hun, die, die hebben zij dus nu uh, zeg maar, uh, gebruikt om deze wedstrijd uh, te rijden. En dan in de divisie 4 is het uh, vervolgens nu uh, Lef Friedman en Teun van Dam... die, uh, die op kop rijden. Het incident uh, waar het uh, over uh, ging net met een... Uh, met, een, met met, met, eh, de code 60, dat had te maken met een, een BMW, waar die eventjes te hoog in het schijfvlak terecht is gekomen. Het is van de équipe van Boezaard geweest, van Martin en Cynthia Boezaard. Die zijn daar in het schijfvlak terecht gekomen, met wie van de twee gereden. ...mij even niet duidelijk, maar het uh, zag uh, toch eventjes uh, heftig uit. Uh, hoe het uh, nu even daar verder mee gesteld is, uh, dat uh, antwoord moet ik nog eventjes uh, schuldig blijven. Nou, uh, voorlopig hebben we hier nu uh, zo'n, uh, ja, hebben we hier uh, bijna drie uur hebben we gereden, dus... Uh, over een uur, iets meer dan een uur. Daar valt uh, de finishvlag. Uh, ja, meer heb ik eigenlijk op, niet zo gek veel te vertellen. Ja, het uh, enige wat ik nog zou kunnen vertellen is dat uh, dan nog Peter Veurt uh, en Peter Fontijn, is dus Peter Veurt dus, uit Zandvoort, dat die op de 11e plaats uh, liggen. En uh, Sebastian Bleekman en Ronald van der Laag, om dan ook nog even dat andere Zandvoort inbrengen van, uh, van uh, de kant uh, te noemen, Ronald van der Laag komt uit Zandvoort. Die rijdt uh, nu op de 8e plaats. Dus dat is een beetje de stand van zaken op dit moment. Oké, okay, nou dankjewel Jaap Koper. Uh, nou, dat is uh, mooi dat we dat weten. Voor drieën nog. Dus uh, ja, over een uurtje dan, uh, dan is het uh, de zwart-witte vlag. Ja, dan uh, wordt die zwart-witte vlag uh, wel gegeven. En uh, dan neem ik aan ook dat het videoclipje in uh, Zandvoort ook wel geschoten is. Ja, oh ja, dat, daar wilde jij nog meer over weten. Hè? Nou, ik reed daar toevallig langs. Nou ja, niet toevallig, want ik woon daar natuurlijk vlakbij. Maar uh, ja, wat is nou de bedoeling? Ze zijn daar een videoclip aan het opnemen voor een WK-lied. Ah. Want ik zag namelijk iedereen in oranje shirtjes. Ja, nou, uh, dus kan niet missen. Nou, de, po de Polonaise is hier een autopolonaze, dus uh, dus laten we komen. Oké, okay, ja, Vancouver komt er natuurlijk ook nog aan. Dus uh, ja, het is een en al sport hier uh, in, in Zandvoort en in Bloemendaal. Ja, Oké. Okay. Nou Jaap, ik hoop dat je, dat je hiermee genoegen meeneemt. meeneemt want ik, ik weet eigenlijk verder ook niks meer. Ik ga jou uh, ja, zometeen natuurlijk weer bellen voor, uh, voor het laatste uur van de ene laatste uh, ja, winterkampioenschap. Tenminste de ene laatste race. Oké, okay, prima. En dan gaan wij nu bijna afsluiten met het eerste uur van zondag in Kennemerland. Ik zeg bijna. Want we gaan nog even kijken naar de Eredivisie. Daar zijn op dit moment drie wedstrijden aan de gang. Om half drie begonnen. Feyenoord tegen AZ, daar staat het 0 tegen 0. RKC Waalwijk tegen NEC, ook 0-0. En er is gescoord bij de wedstrijd VVV Venlo tegen Vitesse. En daar is het inmiddels 1 tegen 0. Nou, straks het nieuws van drie uur. Maar nu eerst Stix met Boat on the River. Station dat bij jou past Met muziek Kies het nieuws uit de regio Jouw keuze ZFM's antwoord Luister naar jouw keuze We're yes.